9 uur door Almeegens met het NOS-journaal. Veroordeelde criminelen die een straf moeten uitzitten... belanden pas na gemiddeld 14 maanden in de gevangenis. Dat meldt RTL Nieuws op basis van opgevraagde stukken... bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie stelt als norm dat een onherroepelijk veroordeelde crimineel... binnen 30 dagen aan zijn gevangenisstraf moet beginnen. Dat het vaak meer dan een jaar duurt... ligt volgens het ministerie onder meer aan bureaucratische procedures. Eerder deze week werd bekend dat bijna 13.000 veroordeelden... nog op vrije voeten zijn. Minister Opstelten en staatssecretaris Steven van Justitie... kondigden toen extra maatregelen aan... om die mensen hun straf toch te laten uitzitten. Het farmaceutische bedrijf MSD in Os, het voormalige organon... heeft de brandveiligheid niet op orde. Het bedrijf staat daarom sinds begin vorig jaar onder verscherpt toezicht... melden Omroep Brabant en het Brabants Dagblad. Vorige maand werd het bedrijf opnieuw op de vingers getikt... vanwege de onveilige opslag van gevaarlijke stoffen... MSD heeft tot 1 mei om orde op zaken te stellen. Lukt dat niet, dan volgen dwangsommen. Shell boort dit jaar niet meer naar olie in Alaska. Het bedrijf zegt meer tijd nodig te hebben... om de plannen en het materieel aan te passen. Op Nieuwjaarsdag liep een boorschip van Shell... voor de kust van Alaska op een rots. Volgens milieuorganisaties toonde dat aan... dat Shell niet kan omgaan met de extreme weersomstandigheden in het gebied. Shell zegt dat het gebied erg belangrijk is voor het bedrijf... en dat er in de toekomst opnieuw geboord gaat worden. PSV heeft zich geplaatst voor de bekerfinale. In Zwolle werd PEC verslagen met 3-0. Alle doelpunten werden gemaakt door Jurgen Locadia. De andere halve finale tussen Ajax en AZ is een kwartier geleden begonnen in de Amsterdam Arena. Het weer vannacht wisselen wolken en opklaring elkaar af. Temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen overdag schijnt de zon van tijd tot tijd. Maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft wel droog, staat weinig wind en het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Een extra ene langs de lijn die al begon om 7 uur vanavond in verband met PEC tegen PSV. Uitslag 0-3 PSV naar de finale om de KNVB-beker. Dus gaan we kijken wie de tegenstander wordt. In de Arena kleine 20 minuten zijn ze bezig. Ajax en AZ met de verslaggevers Andy Houtkamp en Bas Stigler. Stand 0-0 in Amsterdam met de grootste kant van de wedstrijd zo even voor AZ. Dat was de enige keer dat ze eigenlijk echt serieus in de buurt van het doel van Ajax zijn geweest ook. goede opening gevonden aan de rechterkant waar Berend wat vrijheid had, een paar pasjes deed. De bal vanaf de zijkant voor het doel slingerde, die bal bleef eigenlijk over de grond rollen. Kwam eigenlijk net achter de dieplopende spits El door terecht, maar daar waren beide centrale verdedigers van Ajax mee meegelopen. Zodat in de rug daarvan heel makkelijk Maher kon meelopen en die stond totaal vrij. Schoot de bal vanaf een meter of tien en had eigenlijk moeten scoren, maar schoot hem een meter naast. Grote kans, terwijl aan de andere kant Ajax behalve dan dat kansje van Seun in het begin van deze wedstrijd, nou ja kansje, schotje... Nog een aardige schietkant heeft gekregen via Lukoki. Na een zwak uittrappen van de keeper Esteban. Die de bal zomaar bij Lukoki in de voeten schoof op een meter of 30, 35 van het doel. Dat dan nog wel. Dus één grote kans aan de ene kant. Twee halfjes aan de andere kant. Dat is het na 19 minuten. Met balbezit voor Ajax. 0-0 de stand. Mooi Zander in balbezit. En de bal gaat weer breed naar al de wereld. En uh, ja, die twee uh, mogelijkheidjes, die twee kansen voor AZ was zeker een kans... Uh, dat is eigenlijk het enige noemenswaardige in deze wedstrijd tot nu toe. Nu beweging aan de rechterkant bij Lukoki. Uh, loopt tegen de elleboog op van de tegenstander. Uh, de, uh, Gorter die, uh, komt zich beklagen bij de, de grensrechter, want hij krijgt de vrije trap tegen. Hij, zegt, ja, hij loopt met zijn neus tegen mijn elleboog aan en daar kan ik niks aan doen. Uh, nou, daar kan hij wel wat aan doen, want hij uh, zwaaide fors met die uh, arm. moet dan altijd denken aan Jan Wouters op Wembley met uh, Paul Gascoigne. Die een enorme elleboog kreeg. En jouwouders zei ook van ja dan moet hij maar niet met zijn neus tegen mijn elleboog gaan lopen. De vrije trap vanaf de rechterkant met lasse Schöne. Bal komt voor het doel richting de penalty stip. Wordt bij de tweede paal op de paal geschoten door een ingleidende Moizander. Die is er dan het dichtste bij. Die bal schiet eigenlijk overal langs. En komt dan bij de tweede paal terecht bij Moisander die zijn voet uitsteekt. En eigenlijk half glijdend naar de bal gaat. Weer mikt op de verre hoek zou hij al gemikt hebben. Want je bent al blij als je hem raakt in de buurt van dat doel krijgt. En de bal stuitert terug via de paal. Terwijl nu maar her wordt weggestuurd. Maar inhoudt omdat hij denk ik vermoed dat hij buitenspel staat terwijl dat helemaal niet het geval was. En daarmee is de mogelijkheid op de tegenstoot voor AZ alweer voorbij. Maar wat een kans voor Ajax uit die vrije schop. De grootste van de wedstrijd in ieder geval dus ook aan die kant nu. Met een bal op de paal van Niklas Moisander. Die er dichtbij is na nu 20,5 uur. Dat blijft dus 0-0. Boyzander, de man van het schot op de paal. Nu in balbezit achterin. Speelt hem wel even rond. Viaal de wereld naar Van Rijn. Van Rijn kijkt in de diepte. Maar uh, haalt hem wel even terug. Gaat langs Overtoom. En dan een mooie paas over de hele. Naar de linkerkant. Opgevangen door Boerrichter. Boerrichter met uh, Marcellus tegenover zich. Trekt er binnen. Schiet En op de vuisten van uh, Esteban. Goed schot. Best wel lastig uh, vaak zo'n bal. vanaf een meter of 18. En uh, Esteban kon uh, niet verschalkt worden. En gaf ook geen uh, rebound weg. En dus gevaar geweken. Ajax wat sterker in die uh, eerste kwart uh, eerste van de wedstrijd. En heeft dus ook al een paar mogelijkheden gehad. En kans voor AZ. Maar ja wat ik zeg. Uh, wat meer bal bezit ook wat meer mogelijkheden voor Ajax. zal er weer aan de bal. Die uh, ziet dat AZ nu behalve Elthidor en Maher eigenlijk wel terugvalt op de eigen helft. Ajax mag het uitzoeken. Er ligt wel meter of 20, 30 ruimte achter de verdediging. Daar gokt Ajax nu ook op als de diepe bal komt naar Lukoki. Maar nota bene 4 geeft met een hakje. De bal weer afleveren bij Gorter. Dat was riskant, maar het loopt goed af. Dan komt er een diepe bal naar voren waar El wel achteraan loopt. Maar ja, je kan van El Tudor vinden wat je wil. Het is in ieder geval niet de spits die je moet bereiken met lange ballen van achteruit. En de hoop dat hij daar achteraan holt. Terwijl ik nog eens te kijken naar de herhaling van het moment van Moisander... En daar komt de naam El weer voorbij. Want die laat Moisander, die daar toch echt bij staat, wel heel makkelijk voor zich komen. Zonder dat hij eigenlijk wat doet. Zodat Moisander met zijn voeten bij de bal kan komen. Rijnen moet nu aan de bak omdat Ajax aanvalt. Maar die aanval loopt dood op de rand van het Staffelpiet. Rijnen trapt de bal terug naar de keeper. De keeper, bal geeft een peer naar voren. En dan krijgen we het beeld dat wij eigenlijk het grootste deel van deze wedstrijd nu toe, tot nu toe hebben gezien. Dat namelijk Ajax de bal rondspeelt op de helft van AZ op zoek naar ruimte. Ruimte is er bij Paulsen. Paulsen naar al de wereld. En al de wereld is terug naar Paulsen. En zo zien we dat spelletje wel heel vaak gebeuren. Een beetje heen en weer spelen achterin. En dan kijken of er een mogelijkheid is om iemand te vinden. Maar er is weinig beweging. Nu dan bij Hoese. Maar Hoese wordt niet bereikt omdat de bal te hard is. En de Costa Ricaanse keeper van AZ Esteban. Die zal hier uh, nog wel aan terugdenken. Hij stond in datzelfde doel, volgens mij. Ja. Vorig jaar toen hij uh, uh, die idioot, die dwaas, uh, opeens op zich af zag komen. En toen kreeg je nog tot overmaat verrap. En tot schrik van iedereen keer rood. Omdat ik... dat in de spelregel ja, staat. ja. ja. ja was het gewelddadig natuurlijk... handelen van een keeper. Ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik had als ik schijt zat, was een oogje dicht gedaan. Ik had niks gezien. Maar uh, goed, het is allemaal opgelost. En uh, in de, de herhaling won uh, AZ uiteindelijk met 3-2. En er ging er daarna uit in de halve finale tegen Heracles. En nu staan ze weer in de halve finale tegen Ajax. Al 23 minuten lang. En al 23 minuten geen winnaar. Want er staat nog altijd 0-0. Overigens is Ajax van de laatste tien seizoenen de beste ploeg. Want die hebben zeven keer zich bij de laatste vier gemeld. Drie keer de beker gewonnen ook. De laatste keer was dat in 2010. Een van de mooiste finales van de afgelopen jaren was wat mij betreft trouwens 2007. Dat was Ajax AZ met die krankzinnige... ...energieke wedstrijd die uiteindelijk uh, na strafschoppen door Ajax werd gewonnen. Dat was een formidabele finale met uh, Louis van Gaal als coach van AZ. Dus uh, dat is er één die hierbij blijft. AZ speelt de bal overigens nu rond via Viergever en Gorten. Waarbij Gorten denk ik een klein tikkie krijgt van al de wereld. Wordt er voor gefloten of komt er gewoon een ingooi... ...dat de bal ook over de zijlijn ging. Het lijkt op dat laatste. De zegt er is Kevin Blom vanavond. De man die uh, die wedstrijd met die idioot die het veld opstormde ...vorig jaar onder zijn hoede had. Dat was Bas Nijhuis toen. Terwijl nu 4 geven de bal naar voren trapt. In de richting maar weer van door Die wordt ja, van de bal gezet is het niet heeft Die bal rolt er weer eens langs. En komt voor de voeten van Van Rijn. Die trapt hem dan weer naar Sillesse. Sillesse heeft één keer dus gezien dat Maher op doelschoot. En die bal ging naast. Dat zal tot zijn opluchting zijn geweest. Maar volgens mij heeft Sillesse voor de rest nog niets hoeven doen. Nee, ik heb hem een pas zien invallen. Dat deed hij uitstekend. Uh, moest een paar goede reddingen verrichten een paar weken geleden. En nu gaat hem al de diepte in. Dat is een goede paas. En die komt uh, terecht bij Serrero. En Serrero wordt uh, aangetikt. En dat heeft Kevin Blom goed gezien. Want uh, het vervolg levert niets op voor Ajax. Dus sluit hij voor een vrije trap. Omdat uh, de 22-jarige Zuid-Afrikaan uit Johannesburg tegen de vlakte werd uh, gewerkt. Uh, hij is ook erg klein, tenminste tegen de vlakte. Een uh, hoog geheven been. En uh, dat hoge geheven been... En was van Hendriksen en dus een vrije trap op een uh, toch wel een bijzonder prettige plek. Op 22 meter van het doel van Esteban. Esteban uh, staat tegen de paal geleund. Niet omdat hij denkt ik neem het er even van. Maar omdat hij een poging doet om de muur zo goed mogelijk neer te zetten. Dat zijn er vier. 25e minuut uh, van deze wedstrijd. Of eigenlijk de 26e. Met de Boerrichter en Scheune achter de bal. Die dus op een meter of drie, vier buiten het strafgebied ligt. Redelijk recht. Voor het doel. Nou is al de wereld daar ook bij. Die kan een ongelooflijke kogel afvuren. Schöne is de man die het doet. En die schiet een metertje over. Dat heeft hij dan wel eens beter gedaan. En met zoveel kapers op de kust. Want ja, de anderen kunnen dat ook wel. Dat hebben ze bewezen. Dan dus zal dit normaal gesproken van Schöne de laatste poging zijn geweest. Die hij vanavond heeft mogen laten zien. Want dan is het zo werkt dat nog eenmaal in het voetbal. De volgende keer een ander aan de beurt. 0-0 Ajax AZ nog altijd. Met een doeltrop voor Esteban in de wetenschap. Dat AZ... Misschien de grootste kans van de wedstrijd kreeg. Hoewel, dat is ook niet waar. Want die is inmiddels via Ajax en Moislanden die ballen op de paal natuurlijk ook voor de Amsterdammers. Maar dat Ajax in ieder geval de meeste kansen kreeg. Daar wilde ik eigenlijk met mijn inmiddels ongeloofwaardig geworden verhaaltje naartoe. Overigens die uh, wedstrijd uh, dat ze uh, in moest vallen. Als de thuiswedstrijd er is, de Boekarest. Uh, normaal uh, keept hij dus niet in de competitie of in uh, Europa League. Zoals Ajax de laatste wedstrijd heeft gespeeld. Maar wel in de beker. Ja, dat zou toch wat zijn als je uh, misschien wel de enige... Ja, de enige prijs die je kunt halen, uh, de beker, dat uh, Vermeer die uh, dan aan Silbersse moet laten, maar goed. Het je, je zal maar kennen het Vermeer heet en als droom hebben ooit een bekerfinaal te spelen. <laughs> ja. ja. Dan uh, heb je dit jaar weer pech. Balbezit voor Ajax. Al de wereld. Want het gaat heel langzaam en rustig. Dat kunt u horen aan het commentaar. Omdat uh, wij veel kunnen vertellen. En er weinig gebeurt in uh, deze wedstrijd. Nu dan misschien. Mooi zand, de bal naar voren. Naar Hoesen. Goede beweging met uh, zijn lichaam. Het brengt hem naar Sheune. Sheune terug naar Hoesen. Maar dan is er meteen weer een AZ'er die ertussen zit. Maar het vervolg is niet goed van Hendriksen. En dan moet hij nog uitkijken, ook als er hulp moet komen van Viergever. Dat komt er ook, speelt de bal naar buiten. En nu is er wat ruimte aan de linkerkant voor AZ. Ja, Dat Gorter is doorgelopen. En daar moet er steun komen van Overtoom. Die merkwaardig dan weer achter langs loopt, Zodat hij wel aanspeelbaar is, maar de snelheid er totaal uit is. Dan gaat de bal terug naar Gorten die hem dan maar op een lopen zet. En 1-2 zoekt met El, maar de bal niet terugkrijgt. Dan aan zijn uh, hemstring voelt Gorten. Even geraakt is in het voorbijlopen De bal is heel erg anders hoor trouwens. Maar ik kijk naar Gorten die nu Ajax de bal overneemt. Als een haast terug want naar links achter. Maar hij kan niet meer lopen Gorten. Die is geblesseerd. En dan moet uh, Hendriksen die positie overnemen. Die glijdt dan de bal de zijlijn over. Waarbij die denk ik ook nog eventjes de Lukoki wordt aangedikt. Maar Gorten. Daar is iets stuk gegaan. En die gaat uh, het veld straks verlaten, neem ik aan. Daar moet in ieder geval verzorging voor in het veld komen. Daar heeft merkwaardig genoeg niemand oog voor. Maar die staat nu nog steeds naast Eltidoor in de spits. voorovergebogen te kijken of het allemaal gaat. Want uh, nee, dat gaat nee, niet meer. Die gaat eruit. Ja, ja en Maarten Goosling, de, de verzorger van AZ... die staat aan de kant en eigenlijk te wachten en te kijken... op een seintje van... Uh, ja, hij zegt al, uh, ik moet gewisseld worden. Dat zegt Gorter. Die gaat nu naar de kant. Uh, Blom zegt tegen... Uh, de AZ-verdedigers, uh, wacht maar eventjes. En dan zal Giuliano Wijnaldum, de andere Wijnaldum... ja, die moet nu heel snel uh, komen. Want uh, ja, die moet erin, dat had hij zelf ook niet in de gaten. Giuliano Wijnaldum is, uh, wordt de vervanger van uh, Donny Gorter. Die er inderdaad nog steeds met moeite en met een van pijn verwrongen gezicht... zoals dat zo mooi heet, de hand aan de hemstring... Uh, naar de zijkant gaat en opgevangen wordt door Gert-Jan Verbeek. En dan zal Giuliano Wijnaldum... de vaste stand-in voor de backs zal zijn uh, vervanger zijn. En dat is helemaal geen slechte voetballer hoor. Die uh, jongen die kan het uh, heel best ja en Wijnaldum. Daar weten we van dat ze kunnen voetballen. En hij kan dat ook. Hij is wat meer een verdedigend ingestelde jongen. En hij komt er nu in voor Donny Gorter. Nee, er nog wel wat herhalingen met die actie van Gorter. Er is eigenlijk niet veel contact tussen hem en uh, tegenstanders. Laat staan medespelers, maar hij doet het zelf. Komt uh, ongelukkig. Nou ja, Ook niet ter val, maar ongelukkig op de grond na een stap waarbij hij wel denk ik in de lucht een uh, wat rare beweging moet maken om, om een tegenstander heen te vliegen als het ware. Komt misschien wat vreemd neer en voelt twee stappen later aan de hemstring. Wat hij wel verstandig doet is er meteen uitgaan. Daarmee kan je erger voorkomen, want stel nou dat het niet een uh, scheur is. We gaan er maar vanuit dat het een hemstring is, maar... Is het een klein scheurtje, valt het allemaal mee en ben je niet te lang uit de roulatie. Goed, dat moeten we afwachten. De wissel is daar. De bal rolt weer. Het is 0-0 in de arena. Met balbezit voor AZ via 4 gever. Die weer een diepe bal geeft in de loop mee van Eltidoor. Dit keer doorzien. Of eigenlijk de hele avond al doorzien door al de wereld, ook nu. En dan pikt Paulsen die bal op en gaat hij. Die... Weer breed in de verdediging. Ik vind het wel knap, dat wou ik nog wel even zeggen. dat Na een half uurtje bij nul de stand, Eigenlijk het tweede elftal van Ajax. Zeven basisspelers bij Ajax doen niet mee. Gewoon beter is dan AZ. Ja, dat klopt. Dat ben ik helemaal met je eens. En uh, ik ben ook heel benieuwd hoe Wijnaldum zich houdt. Want die komt koud van de bank. Het is fris hier in de arena. Het dak is open. Uh, maar als het goed is, is die jongen sowieso toch wel warm. Als de bal heeft een graadje of twee. Drie boven nul. In de arena 30. 33.000 mensen zitten te kijken. 0-0. De stand na precies een half uur spelen en probeert aan de linkerkant dezelfde Wijnaldum er langs te gaan. In aanvallend opzicht maakt het uh, uh, zijn tegenstander dermate moeilijk van Rijn dat hij de bal over de zijlijn moet spelen. En er dus gegooid mag worden door AZ. Aan de linkerkant van het veld waar Wijnaldum uh, dat dan mag doen of het overlaat aan overtoon. Of als het nog verder terug moet dan misschien zelfs viergever erin betrekt. Nee het wordt toch Wijnaldum zelf. We staan er van AZ nu. Twee over het Hoven in het strafschopgebied. Daar gaat ook nu de bal naartoe. Maar komt er niet, want die wordt door Van Rijn de andere kant weer opgepikt. Opgekopt, opgepikt door Scheunen die dan de zijkant opzoekt. En de bal inleveren bij Lukoki. Een snelle combinatie van Ajax. Dat ziet er uh, zeer verzorgd uit. En dan wordt al de wereld in de as van het veld vrijgespeeld. En er is een ogenblikkelijk beweging aan de andere kant. Want daar zouden wat ruimte moeten liggen bij Dijks. Maar Dijks loopt wel. Er komt alleen geen bal. Die gaat weer naar het drukke centrum. Waarom eigenlijk vraag je af. Mooisander is er verantwoordelijk voor. Die bal sprint er dan wel uit voor de voeten van Schöne met een klein beetje geluk. Dan is Hoes mee en aan speelbaar. Die zou kunnen schieten vanaf de rand van het straffelgebied. Maar maakt het zichzelf moeilijk. En wil langs drie tegenstanders. Dat lukt niet. En dus kan uh, AZ overnemen met Willy Overtoom. Overtoom kijkt en het gaat dus lopen met die bal. De man die voor Cameroon speelt is daar geboren. Overigens geldt dat ook voor Lukoki die in het uh, Afrikaanse Congo is geboren. Maar Nederlander is en uh, gewoon dus voor Nederland zou mogen uitkomen. Maar Overtoom speelde uh, wat wedstrijden voor Cameroon. En nu is hij de bal kwijt want Ajax heeft alweer overgenomen. Met nu mooi Zander Paulsen in de middencirkel en uh, wordt eventjes uh, opgevangen, maar eigenlijk niet. Er wordt niet echt heel uh, uh, driftig gestoord door AZ. En dus kan uh, men aardig makkelijk naar voren komen. Maar dan moet de paas goed zijn en Moisander paas niet goed op Dijks. En Dijks kan dus niet in balbezit komen halverwege de AZ-helft. Mag Marcellus gooien en uh, geeft uh, Verbeek aan dat het naar voren moet. Dat lijkt me een goed plan. Berend wil naar de bal, wordt even vastgehouden, gaat de bal opnieuw over de zijlijn. Ingooit voor AZ, nog even over die geboorteplaatsen. Het is wel grappig om te zien dat je tegenwoordig, ja, het doet er niet meer zoveel toe waar je geboren bent. Want uh, de wieg kan overal staan. Laatst was er een selectie van het Nederlands elftal, de meest recente selectie. Daar zaten vier spelers in die niet in Nederland zijn geboren. Van Maher bijvoorbeeld weten Marokko, maar uh, Bruno Martens Indi is geboren in Portugal en zo zijn er nog wel een paar. Uh, de gebroeders De Jong natuurlijk in Zwitserland. Kortom, het geeft aan. Global community. 33e minuut van de wedstrijd. Waar het balbezit is voor een Belg. Die wel in België geboren is. Voor zover ik weet, al de wereld. Die een breed geeft naar een Fin. Die voor zover ik weet ook in Finland geboren is. Mooi, Sander. Nou gaan we het niet bij allemaal zeggen. Want dan wordt het een hele lange avond. Hoe ze, combinatie met Palsen. Hoe ze met zijn rug naar een tegenstander. Kan alleen maar terug. Doet dat naar Palsen. Die kan alleen nog maar verder terug. Omdat hij wordt opgejaagd door Elm. En dan zijn we weer terug bij die Fin. In feite weer we het dus bij af. Ja, en we hebben natuurlijk ook grote namen uit het verleden gehad. Johnny van Schip bijvoorbeeld, in Canada gehoord. Ja. Uh, balbezit voor Ajax. Aan de rechterkant is het een uh, bal van Van Rijn. op de, de stopdas van uh, Boerrichter, die al een tijdje niet in het spel betrokken is geweest. En hem nu even teruggeeft op uh, Paulsen. Palsen... Wordt gevraagd door al de wereld, maar dat gat wordt een beetje dichtgelopen door de Overton. Dus zoekt hij de andere kant bij Wijks. Wijks trekt naar binnen, dat doet hij heel aardig. De lange Wijks mag altijd wel mee met Ajax, ook in het buitenland. Maar hij speelt weinig, nu staat door buitenspel, maar nu niet meer. En nu mag hij gaan. Nou, hij stond geen buitenspel, want hij komt van eigen helft. Zo simpel is dat. En dus maakt Gertjan Verbeek van Beek zich daar in mijn ogen terecht boos om. Hij gaat naar eigen helft. En op dat moment wordt de paas gegeven. En dus was dit een uh, klein foutje van de grensrechter. Maar ook die mag fouten maken. En dus balbezit voor Ajax. Van Beek hield zijn grip. Want stond er echt een meter achter. Hij maakte uh, aanstalt om wat te zeggen. En bedacht zich, dacht ik, op het laatste moment. Dat is wel een verstandige keuze. En uh, balbezit voor Ajax. Maar bij het spel leek het ons inderdaad niet. Dijks. Terug naar Moisander. Een minuutje of 11 nog. In de eerste helft 0-0. Ajax beter. Ajax uh, 4-5. Kansen waarvan er 1 of 2 echt behoorlijk waren. Terwijl Schöne nu paast naar Lukoki. En er... Gevaar kan ontstaan aan de rechterkant. Schöner loopt namelijk door. Maar Stuit dan op geven Die goed verdedigt. En elke keer op tijd te plaatsen is. In plaats van net een stapje te laat. Dat zie je veel anderen nog wel doen. Ze hebben hem natuurlijk ook gemist bij AZ. De afgelopen twee wedstrijden. Toen daar geëxperimenteerd werd met een keer Wijnaldum. En afgelopen weekend een keer Lam. Het was niet zo'n groot succes telkens. Terwijl nu ook weer wordt weggestuurd aan de rechterkant van het veld. Door Wijnaldum van de bal wordt gehouden. Keurig. En er een doeltrap gekomen komen voor... Uh... Esteban de keeper van AZ. AZ dus één grote kans. Dat was die bal van Maher na een kwartiertje. Die die naastgoot. Zo heeft Zillesse, doelman van Ajax vanavond, Erik nog steeds helemaal niets te doen gehad. Heeft, heeft hij het vooral koud in zijn oranje outfitje. En is Ajax nog altijd wel de bovenliggende partij. Maar... Uh is het laatste dat ik heb opgeschreven. En dat zijn kansen en mogelijkheden toch inmiddels ook alweer 12, 13 minuten geleden. Balbezit voor AZ. Lam is natuurlijk ook spelend op dat viergever geschorst was. Nu terug van die schorsing. En mag Maher zich omdraaien. Maar hij moet hij wel uitkijken als zijn paas moeizaam was op Elm. Maar Elm komt er goed uit met Marcellus. Marcellus naar Berens. Eigenlijk een van de eerste keren dat ik Berens in balbezit zie. En het is niet goed. Levert het een hoekschop op? Jawel. Nou... Geeft hij hem nu wel of niet? Ja, ja. ja, volgens mij wel. Ja, dat moet ook wel, want die bal was gewoon uh, een halve meter achter de uh, uh, lijn. Dus mag AZ de eerste hoekschop voor AZ van deze wedstrijd gaan nemen. Vanaf de rechterkant, Willy Overtoom gaat zich daar melden. Of laat hij het aan Maher? Maher zegt, uh, ja, Willy, weet je hoe het bij ons werkt? Hoekschoppen, die neem ik. En uh, Overtoom weet dat nu ook, want Maher gaat naar de bal aan de rechterkant van het veld met het rechterbeen. Overtoom is wel de enige op het veld die vorig jaar de bekerfinale speelde. Namelijk met Heracles tegen PSV. Terwijl maar de hoekschop neemt. Bam, de eerste paal wordt weggekopt. Zonder al te veel problemen door Palsen. Dan moet Boerichter er wel meenemen op de rand van het strafopgebied. Dat doet hij wat lakoniek En dan raakt hij misschien wel daardoor verstrikt in de tegenstander. De vrije schop voor IJs wordt razendsnel genomen. Zodat Luke er eigenlijk mee vandoor kan. Maar terugloopt in plaats van vooruit. Dan staat Boerichter ook maar weer op. Omdat hij. Nou ja, hij ging naar de grond dat we dachten. Die ligt er wel even. Vervolgens neemt even zijn ploegenoten benen de vrije schopstel. En toen dacht hij. Dan gaan we maar weer staan. Dat lijkt me eerlijk gezegd ook verstandig. 36 minuten gespeeld. 0-0 stand. De aanval van Ajax is inmiddels door AZ onschadelijk gemaakt. Een hoogbeen van Paulsen komt tegen het hoofd van Maher. Die met een schreeuw naar de grond gaat. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Staat ook maar weer. Kijk nog even naar Blom. Is dit geel? Nee, is geen geel. Zou dat voor Paulsen een probleem zijn? Ja. Want er staan er van Ajax vijf op scherp. Al de wereld. Mooisander, Paulsen, Boerrichter en Siem de Jong. Die laatste zit op de bank. Die missen bij een gele kaart een eventuele finale. Bij AZ is dat er overigens maar één. Dat is een wisselspeler Matthias Johansson. En terwijl ik dat verteld heb, heeft u één aanvalletje van AZ gemist. Maar dat levert AZ wel een hoekschop op. Vanaf de linkerkant. En Maher gaat zich daar weer melden. Ik ben benieuwd of hij de bal nu wel... ...goed voor het doel kan krijgen, het gebeurt toch wel heel vaak dat zo'n bal net te kort is en makkelijk weggekopt kan worden. En dit zijn toch mogelijkheden waar je een kans uit kunt creëren. Eens kijken wat hij gaat doen. Maar her ja, vanaf de linkerkant met het rechterbeen. De koppers natuurlijk voorin, de bal gaat richting de tweede paal. Wordt ook gekopt door uh, Rijnen. Maar de bal gaat over de achterlijn via een Ajax-hoofd. Ik dacht dat het Boerichter was, of uh, al de wereld. Eén van de twee die de bal het laatst geraakt heeft. En dat betekent dat de derde hoekschop voor AZ nu ook een feit is. En maar hij helemaal van de ene kant naar de andere kant moet. Omdat hij natuurlijk deze hoekschop ook weer gaat nemen. En weer die Overton komt altijd eventjes vragen van... Wil je hem misschien kort nemen? Ja, dat vindt hij leuk. Hij is ook kort. Dus dat uh, verklaart het hoop misschien. 38 minuten gespeeld. Of het gebeuren gaat is de vraag. Want Maher uh, heeft nu toch weer zo'n gebaartje gemaakt van loop maar. En wijst nu ook naar de mensen voor het doel waar die bal komt. Komt inderdaad van het doel. Oh, bijna vrije kopkans door Wijnaldum. Maar die loopt er eigenlijk net onderdoor. Er staat geen tegenstander in de buurt. Terwijl Ajax nu met Schöne heel veel risico neemt met uitverdediging. Want die loopt de bal ballen zijn voeten door zijn eigen strafschopgebied, Maar dat mag want het loopt goed af. Maar Wijnaldum is er dichtbij die... Verwacht die bal blijkbaar niet. Want hij staat eigenlijk vrij om in te koppen. Maar loopt onder de bal door. Dat was een kans als hij met zijn hoofd tegen de bal zou hebben gezeten. Maar dat zat hij dus niet. En nu is Ajax weg aan de andere kant van het veld. Met Serrero. Uh, die gaat schieten. Serrero aardig schot. Maar nou ja. Aardig is uh, nog te veel van het goede voor hem. Want de bal gaat echt meters langs het doel. Van Esteban. Uh, over Schoten gesproken vorige week. In... Uh, Boekarest, toen hij is daar uitgeschakeld werd, kreeg Lukoki een gigantische kans in de verlenging om de wedstrijd naar Ajax in te laten eindigen. En dat uh, mislukte. En dat, uh, dit leek er een beetje op zo'n schot. Dat je vrij kunt schieten en de bal niet tussen de palen krijgt. Over Lukoki gesproken. Nu aan de rechterkant is hij weg. met uh, In zijn buurt. Viergever. En die uh, gaat in de fout, want Lukoki kan doorgaan. Breekt de bal voor het doel. Oei, joh Helemaal gemist. En dan uh, is het Serrero die doorgaat. Schiet Hoese de bal richting het doel. Helemaal gemist he, door Serrero. Die heeft hem eigenlijk voor het inschieten... op een metertje of 15 van het doel. Dat heet 15 op meter. Van het doel, maar maait over de bal heen. En dan uh, lijkt het erop dat Ajax nog een kans krijgt met diezelfde Serrero. Maar ook dat uh, lukt niet. En dus zijn de problemen voor AZ even uit de wereld. Ja, nou dat is zoals hij het deed in uh, Boekarest, Serrero. Uh, namelijk in kansrijke positie iets doen wat ja. je eigenlijk niet moet doen. Dat is inderdaad uh, Dat komt Ajax vrij slecht uit. Dat was een beste kans. Zo blijft het 0-0, vijf minuten nog te gaan in de eerste helft. Waarbij Van Rijn de bal krijgt aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Van Rijn Paulsen. In de middencirkel is uh, even verderop Mooi Sandra speelbaar. Die krijgt hem een beetje uit het lood. Kan hem nog maar net controleren. Korte combinatie met Serrero brengt Pals opnieuw een balbezit. Maar dan ver op de AZ-helft. Dan zoekt hij contact op het punt van het graspopgebied Aan de linkerkant met Boerrichter. Boerrichter kaatst de bal onder druk van Marcellus terug op Serrero. En dan begint het hele spel eigenlijk opnieuw. AZ loopt nu wel heel ver terug. Of dat de opdracht is of niet, vraag ik me af. Van Beek is er wel weer bij gaan zitten. Ziet het wellicht met ledenogen aan. Maar het gebeurt. Dus de ploeg kan eigenlijk in deze fase geen kant op. De laatste lijn zeg maar, op de rand van het strafopgebied En de voorste lijn meter of tien nog voor de middenlijn. Waar gebeurt het allemaal nu? Aan de rechterkant weer eens geprobeerd. Lukoki van Rijn. Middencirkel. Daar is al de wereld. En daar is even verderop dus ook mooi zander weer. Ja, je vraagt je toch af. Zo'n zo Serrero vorige week dan in uh, een boekenrest. Zo'n enorme kans missen. Nu ook weer over de bal heen. Schietend. Uh... De vraag is dan moet je zo, uh, iemand zo ver weghalen? Is het dan zo'n groot talent? Het uh, komt er nog niet echt uh, uit. Maar goed, dat uh, terzijde. De bal bezit voor AZ via Esteban die de bal half raakt. De bal gaat uh, de lucht in en uh, komt in de buurt van Berens en Serrero terecht. En dan uh, is het Serrero die, uh, ja, die nu een overtreding maakt en een pittige ook bij Maher die er uh, al langs is. En dan mag AZ een vrije trap gaan nemen, halverwege de eigen helft. We hebben 41 minuten gespeeld. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Geen superwedstrijd, dat zeker niet. Een paar kleine mogelijkheden en kansen. Uh, een paar grote ook voor zowel Ajax en eentje zeker voor Maher, voor AZ. Maar daar blijft het volgens nog bij. Nu gaat de bal richting Eltidoor. Die doet hem goed op de borst en dan maakt hij een overtreding op Mojzander. Nou, AZ uh, heeft een middenveld met Elmen met name natuurlijk Maher waar voetbal in zit. Maar ik vind dat ze toch te makkelijk, te vaak, te snel kiezen voor. Gooi die bal maar hoog naar voren naar Eltidoor. Die moet hem dan maar aannemen. Dan kan de rest bijsluiten en dan voetballen we daar wel verder. Maar dat heeft vanavond niet zoveel zin. Omdat Eltidoor voorlopig ook in de lucht, al in de tank zit bij Moisander en wereld Krijgt daar eigenlijk geen voet aan de grond. Hoewel dat gek klinkt als je het hebt over koppen. Maar zo is het toch. En uh, zo ontstaat er van AZ eigenlijk helemaal niets. Is AZ, als ze de bal hebben met zo'n lange peer, eigenlijk ook altijd meteen weer kwijt. Nu legt Eltydor hem in de voet wel aardig neer voor Maher die er meteen overheen komt lopen. Nou is er ook wat ruimte aan de rechterkant. Moet er een paas komen naar Berends. Die bal lijkt me wat te hard. Hij kan hem nog net binnenhouden houden met de kornevlag. Moet er een voorzet komen. Dat ziet er dan perspectiefrijk uit voor AZ. Hij laat het geven van de voorzet dan over aan Marcellus. Marcellus weer terug naar Berends. Ja, Berends. Dat duurde iets te lang. Hoor, want nu staat alles bij Ajax staat weer gereed. Nu maakt Wijks een kleine overtreding op Berends. Maar dat wordt niet bestraft. En dan speelt hij de bal over de zijlijn. Via diezelfde Berends. En dus uh, heeft hij dat dan goed gedaan. De stand-in linksback van Ajax. Uh, in plaats van Deli Blindspelend. Is het uh, Wijks die dat uh, goed deed. Uh, Inworp via Palsen bij Sillissen terechtgekomen. Die één keer echt geschrokken is toen Maher vlak voor hem uh, aankwam. En zijn schot, het schot van Maher, naast het doel ging van Ajax. Nu de bal de diepte in naar Hoesse. Hoesse wint het, komt hij wel. En dan moet Reijn uitkijken, want die wordt opgejaagd door Boerrichter. Maar net op tijd weet hij de bal weg te spelen. En Via Wijnaldum. En uh, Elm is Wijnaldum nu weg aan de linkerkant. Krijgt een klein duwtje in de rug van uh, Lukoki, maar blijft in balbezit. Vastgehouden nu en uh, vrij schop voor AZ. Blom fluit en doet dat uh, zonder dat hij er lang over hoeft na te denken... na een overdreentje van Lukoki. En dat betekent dat Ajax even terug moet op de eigen helft... in de laatste fase van deze eerste helft. 0-0, nog altijd de stand. Ajax is sterker geweest, gevaarlijker bovendien. Maar geen goal gemaakt. Vier geven nu op de helft van Ajax. Balletje breed naar Maher, die hem eigenlijk komt ophalen daar. Dan bezoek krijgt van Scheune, het niet aandurft om er langs te lopen... en dan de bal maar terug speelt naar... De laatste lijn, daar staat Rijnen. Rijnen kijkt, ziet dan vervolgens ook mensen van Ajax komen. Durft ook niet naar voren. En nou heb je dus een vrije schop halverwege de Ajax-helft. In een wedstrijd waar je nog niet erin zit, dan zou ik zeggen... ...gooi hem een keer voor het doel. Ja. En 15 seconden later ligt die bal aan de voeten van je eigen keeper. Ideaal moment ook. Je zit anderhalve minuut voor rust. Stel dat die bal erin vliegt, dan heb je meteen een enorm mentaal, mentale voorsprong ook. Niet alleen... Maar goed, die bal ging helemaal terug naar de keeper... En vanuit Esteban is er ook geen balbezit meer voor AZ. Want het balbezit is voor Palsen. Heel rustig, wachtend eigenlijk op dat middenveld. Speelt de bal nu in de voeten van Schöne. Een mooie beweging van Schöne naar de opkomende Van Rijn. Van Rijn houdt de bal even bij zich en naar Palsen. Palsen kan hem weer breed geven. Moeizaam via Maher. Komt de bal bij Mooizander. Mooijzander in de diepte zoekend naar Serrero. En zijn een paar mensen de bal kwijt. Waaronder Serrero en Rijnen. En uiteindelijk is het dan Marcellus die de bal naar voren uh, jenst. Maar ja, dan wordt hij constant weer opgevangen. Nu door Moi Zander. En die speelt hem dan weer terug naar Sillesse. En Sillesse weer naar Moi Zander. En dan hebben we nog een half minuutje te gaan in deze eerste helft. Die, nogmaals gezegd, niet verheffend is. Maar ja, misschien dat we de volgende, de tweede 45 minuten... Uh, op het puntje van de stoel kunnen gaan zitten. Uh, we vriwielen naar het einde van de eerste helft bij 0-0 stand. Je kan wat mij betreft ook nu wel een puntje van je stoel gaan zitten. Het slaat alleen nergens op, maar als je dat uh, plezierig vindt, moet je doen. <laughs> Balbezit is voor uh, AZ in de laatste seconde. Terwijl Esteban een bal krijgt teruggespeeld van Marcellus. Die wil hij wegtrappen. Nou, Dat doet hij ook wel, maar hij komt er heel erg onder. Zodat hij bal meer hoogte krijgt dan snelheid. En over de zijlijn dwarrelt. Dat uh, gebeurt op hoogheid een meter of 25 van de achterlijn af. Waar Ajax dus mag gooien. Hoese en Dijks combineren. Dijks heel handig eigenlijk wegdraait van twee van AZ. Dan de derde ook nog bijna voorbij loopt. Dat is... Berends. En dan gaat de bal opnieuw over de zijlijn. En opnieuw een voor Ajax. Zeg maar in het verlengde van de 16 meterlijn. De officiële speeltijd zit er wel op. Laat Blom de, in, Blom de nog nemen. Dat neem ik aan. Maar levert dat nog een kans op voor Ajax? Dat vraag ik me af. Want de tijd is eigenlijk op. Dijks gaat gooien. Die wacht ook nog lang. Nou, dan weet je zeker dat de scheidsrechter gaat fluiten als je hebt ingegooid. De bal komt in de richting van Hoessen. Wordt dan weggetrapt door Hendricksen. Is er extra tijd? Oh, er is extra tijd. Dat verklaart wel waarom de die niet afsluit. Want de extra tijd loopt al 40 seconden. Dat betekent dat we nog 20 seconden over hebben. Waar ja. komt die extra tijd vandaan? Ja, ja misschien Gorter, die uh, wisselt Gorter. Uh, dus uh, ja, nou, hij zal zeker niet lang meer laten spelen. Nu gaat al de wereld nog even rennen op uh, het eind van de eerste helft. Speelt de bal naar de rechterkant, naar Van Rijn. Van Rijn naar Schöne. En dan uh, zegt Blom, het is mij mooi geweest jongens. We gaan rusten. Het staat 0-0 na 46 minuten spelen. Oftewel, de eerste helft plus 1. Een, een, een mager applausje, want het was een magere eerste helft. 0-0, Ajax AZ. Radio 1. Het NOS Journaal. Twee over half tien door het meren. Veroordeelde criminelen belanden pas na gemiddeld 14 maanden in de cel, dat meldt RTL Nieuws op basis van opgevraagde stukken bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Eigenlijk moet een crimineel binnen 30 dagen aan zijn gevangenisstraf beginnen, dat het vaak meer dan een jaar duurt ligt volgens het ministerie onder meer aan bureaucratische procedures. In Brabant is een mesthandelaar aangehouden die wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en valsheid in geschriften. Zou grote hoeveelheden mest verkeerd in de boeken hebben verwerkt. En zo miljoenen euro's hebben verdiend. De brand in het monumentale Grand Café De Rechter in Steenwijk heeft ertoe geleid dat een aantal Steenwijkers vannacht nog zonder stroom zit. Om hoeveel huishoudens het gaat, is niet duidelijk. Ze wonen dichtbij dat Grand Café, waar het nablussen nog altijd aan de gang is. De brand in Steenwijk brak vanochtend uit. brandweer kreeg de brand aan het eind van de middag onder controle. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Sport Radio NOS. Op 1. NOS Radio was langs de lijn nog tot 11 uur of langer natuurlijk. Mocht de halve finale tussen Ajax en AZ gelijk eindigen... dan gaan we door pot. dat er een beslissing is gevallen. 3 over half 10 hier is Vanessa Paradis en Be My Baby. ...en uh, Be My Baby. Zometeen wat interviews en reacties uh, vanuit uh, Zwolle Opec tegen PSV. Uitslag 0-3, drie doelpunten van uh, Locadia. Meldt u even dat Slatan Ibrahimovic door de UEFA voor twee wedstrijden is geschorst. Daarom mist Ibrahimovic de return tegen Valencia... ...en mogelijk de eerste wedstrijd in de kwartfinale. Hij krijgt die schorsing natuurlijk voor zijn rode kaart in de uitwedstrijd... ...tegen Valencia in de slotwaarts van die wedstrijd. Saint Germain won dat duel met 2-1. En Robert Lewandowski vertrekt bij uh, Bruce Dortmund. De Spits wil zijn, uh, wil zijn volgend jaar aflopend contract niet verlengen. Lewandowski staat in de belangstelling van Bayern München. We the rock take the roll We mine for silver We pamper gold We fly the flag We blow the horn The midnight shift DJ at dawn Let's walk down at the sail to my show. The working round the clock They name Let's take a stroll Take the pearl from the shell And put it on and wear it well and when the needle hits the groove Then the earth will start to move Let's walk down at the I sail to my soul shore Looking round the clock, they never stop. Let's take a stroll through the halls of Rock and Roll. Everybody put their hands to the wheel. See you on the other side. What would they sing? What would they play? They wrote the soundtrack to our lives They may be gone, but the love survives. That's what Let's take a stroll through the halls of rock and roll down that deep road sail to muscle shores. We're working round the clock, they never stop. Let's take a stroll through the halls of rock and roll. of roll van Graham Goldman. Eerder vanavond dus spek tegen PSV. De eerste halve finale van deze avond. 0-3, drie doelpunten van Locadia. Jeroen Elsoff praat na met Arne Slot van Peeksolle. Ja, vooraf uh, had iedereen het over dat het een mooie... in ieder geval feestelijke avond moest worden. Dan is het denk ik toch een tegenvaller achteraf, of niet? Ja, als je 3-0 verliest dan, uh, en je haalt de finale niet... dan kun je alleen maar spreken van een tegenvaller. Ten meer ook, omdat het in de wedstrijd er nooit echt ingezeten heeft... dat er meer in zat voor ons dan... Uh...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 Nou, als ze al niet in ons voordeel uitgewerkt hebben dat we daar gewonnen hebben, voor vanavond althans. Dus, uh, en dan hebben ze hun afgelopen weekend verloren. We hebben twee weken ervoor van Feyenoord gewonnen. Dus ze waren absoluut gewaarschuwd. Maar ik denk ook dat je dit soort spelers, als je het hebt over Stroom of Van Bommel en Consortium, ja, die beseffen ook echt wel dat je in een halve finale staat. En dat, er dan, dat is anders denk ik ook voor hun nog dan een competitiewedstrijd. En dat heb je vandaag ook wel kunnen zien, want ze waren oppermachtig. Nee, het is natuurlijk geen geheim dat PSV uh, ja, ja, gewoon kwalitatief beter is Um, toch in de eerste fase na rust lieten zien waar, waarvan ik, ik zoiets had van waarom is dat dan niet voor uh, rust gelukt. Pit erin, kracht, gewoon strijd aan. Ja, nou de, het voetbal van het volle voorstel is natuurlijk iets meer positiespel van achteruit opbouwen. Nou, dan hebben we de eerste, eerste helft geprobeerd. Dat ging eigenlijk in de eerste periode nog niet eens zo heel slecht. Alleen ja, dan, wat ik net zei, dan word je afgestraft op een aantal balverliesmomenten waarin hun er heel snel uitkomen. En de uh, tweede helft hebben we gezegd van jongens, dit werkt niet zoals we het eerst geprobeerd hebben. Laten we gewoon iets opportunistischer gaan spelen en hopen dat een bal een keer goed valt. Nou, dat zal bijna gelijk naar rust gebeuren. Maar goed, de bal valt op de lat in plaats van erin. En dan uh, krijgt PSV daarna ook kans om 3-0 te maken. En dan ik maken ze die. En is het uh, klaar. Focus nu uh, ja, op een andere belangrijke uh, taak. Hè? Dat is boven je streep blijven toch? Want uh, dat, dat is gewoon nu de harde werkelijkheid. Nou ja, absoluut. We hebben een heel mooi bekertoernooi gehad. Het publiek heeft uh, de waardering daar denk ik vanavond ook van laten zien voor ons. Want uh, die hebben 90 minuten lang gezongen. Zelfs toen het 3-0 stond. Maar goed, nu is het zaak en heb je helemaal niks meer in dit bekeravontuur, dan moet het in de competitie gebeuren. Maar dat beseffen we ons ook als geen ander hoor, dat zaterdag minimaal net zo belangrijk, zo niet belangrijker is dan vanavond. Dat was Arne Zlot van PEC Zwolle. Volgens mij ze zaterdag tegen Willem II, als ik goed ben geïnformeerd. Dat is nu heel belangrijk voor, voor Zwolle. Uit de beker, PSV door. Het had dus een niet al te zware halve bekerfinale tegen PEC. PSV wonders met 3-0 Jeroen Elshoff. Die sprak met PSV-aanvoerder Mark van Bommel. Waar is de glimlach, bekerfinale? Ja, dat is altijd mooi om die te spelen, ja. het Was uh, Tenminste, het leek een makkie vanavond. Maar uh, hoe was het op het veld? Ja, dat gevoel had ik ook. Dat wij heel goed uh, gespeeld hebben, heel compact. We hebben eigenlijk heel weinig kansen weggegeven. We hebben misschien net eentje voor rust, dat uh, schot van slot vanaf de 16. En voor de rest eigenlijk uh, zijn, is Zwolle niet gevaarlijk geworden. En dat was terwijl de verdienste van ons. En daarbuiten uh, maken we drie uh, goede goals. Uh, ik denk dat het echt de goals zijn. Uh, had het iets te maken met het feit dat Zwolle jullie heeft verrast in januari in Eindhoven? Dat jullie zo ja, mescherp... Uh... Ja, eigenlijk iedere minuut van deze wedstrijd hebben we doorgemaakt. Nou, dat is wel, daar zeg je wel van tevoren tegen elkaar. Jongens, dat kan niet dat je 1-3 verliest thuis van Zwolle. Maar dit is natuurlijk een andere wedstrijd. Het is ook nog op kunstgras. Een stukje moeilijker vind ik. Ik vind het helemaal niks. Maar goed, dat is mijn mening. Uh, maar ik denk dat wij uh, het wel goed aangepakt hebben, ja. Hoe lekker is het nou al het tumult dat er is geweest om uh, dat snel binnen een paar dagen te kunnen herstellen? Met, met een mooie prestatie, namelijk het bereiken van zo'n bekerfinale? Ja, dat is altijd belangrijk. Als je, als je een halve finale speelt, dan wil je die ook winnen. Dan wil je ook uh, voor de titel gaan. En uh, dat is natuurlijk afhankelijk van de wedstrijd die, die zo meteen gespeeld wordt, tegen wie je speelt. Maar een finale is een finale, daar moet je alles aan doen om die te spelen. En ik, ik heb er een aantal gespeeld, dat is niks mooier. Maar je moet hem wel winnen. Is er, is er ergens een moment geweest vanavond dat je nog hebt gedacht van we moeten opletten? Nee, ik denk het niet. We hebben, dat, wat ik net al zei, we hebben heel weinig kansen weggegeven. Uh, ik denk dat we dat heel goed gedaan hebben. Ja, een, een dubbel zou erin kunnen zitten dit seizoen. Uh, het, het wordt altijd gezegd, kampioenschap is het doel. Maar je zegt zelf al, die finale moet gewonnen worden. Waar gaat de focus dan naartoe of werkt het niet zo? Het is gewoon pakken wat je pakken kunt. Ja, het is inderdaad. Je moet zo gierig zijn uh, als wat. Alle prijs die je kan pakken moet je binnensprokkelen. Dat, dat moet je doen. Dat, is, dat moet de drijfveer zijn. En ik moet wel zeggen, het is jammer dat die finale gespeeld wordt... tussen de ene laatste en de laatste competitiewedstrijd. Dat is eigenlijk jammer. Het moet eigenlijk het, het toetje zijn uh, van het seizoen...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 Ja, dat is wel mijn mening. Goed, dat was uh, Mark van Bommel over de overwinning van uh, PSV op uh, Pek Zwolle. Um, duidelijk is dus dat uh, PSV in de finale zal spelen op donderdag 9 mei... ...Hemelvaartsdag om zes uur in de Rotterdamse Kuip. De grote vraag is dan natuurlijk wie wordt de tegenstander... wordt het Ajax of wordt het AZ? Uh, we kijken of de reggae al uh, gestart is in de arena. Ja. Dat betekent dat ze weer terug zijn op het veld. Everything is going to be alright. Standaard in de arena. Het begin van de tweede helft. Bart Tiggler en Andy Houtman. Ja, 9 mei dus de finale. En 12 mei dus drie dagen later de laatste competitieronde... En dan komen we nog wel eens een probleem opleveren. Want stel nou dat TSV uh, die laatste competitieronde spelen tegen FC Twente, overigens. Uh, uh, dan die punten heel hard nodig heeft om kampioen te worden. Laat je dan drie dagen daarvoor je beste spelers spelen. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor Ajax. Die de laatste competitieronde met Groningen moet gaan knokken. Volgens mij zelfs uit bij Groningen. En dat, uh, uh, ja, dat wordt dan een uh, probleem, denk ik wel. Uh, hoe, wat voor teams gaan we dan krijgen? Ajax is er nog niet. PSV wel. De ruststand was 0-0 na een magere eerste helft. Tweede helft is begonnen met twee verder ongewijzelde teams. En verder bedoel ik daarmee dat Gorter die in de eerste helft uitviel... de enige wissel tot nu toe is. Hij werd vervangen vanwege de blessure door Wijnaldum. Maar her aan de bal die struikelt en uh, houdt toch nog balbezit. In het uh, verlengde van het verhaal over die finale kan je zeggen... dat Ajax de halve finale dus eigenlijk ook wel met een B-team speelt. Dus wat dat betreft zou dat wel aansluiten. Overthoum heeft de bal voor AZ op de Amsterdamse helft. Waar ook Berends staat, waar ook Marcellen staat. Dat wordt dan wel heel druk, zo druk dat er dan vervolgens eentje buiten het spel staat. Dat is Berends. En is een vrij schop krijgt. Eerste minuut dus van de tweede helft. Balbezit voor de Amsterdamse ploeg. 0-0 stand. Al de wereld zoekt of er een beweging is voor die is er eigenlijk niet. Kies dan voor een naar lukoki die hem laat vallen voor. Schöne zelf de diepte in loopt. Maar denkt denk dat Schöne de bal niet kan controleren, daardoor weer inhoudt. Schöne krijgt dan de bal toch, maar kan hem vervolgens niet afspelen. En dan kan Maher die de bal overneemt, pasen, Willem hem steken. Achter mooi de langs in de voeten van uh, El LT Die liep er ook wel op, maar de bal blijft aan de voeten van de Ajax verdediger plakken. En zo krijgt Ajax de bal weer terug. Je noemde net Maher, het ziet eruit alsof hij geen zin heeft af en toe de afgelopen weken. Weet je uit vorm, dat was afgelopen zondag, heb ik dat toevallig gezien. Ook al was het ook niet veel. Nee, en ook in de eerste helft, hij kan geen stempel meer drukken, echt. Uh, uh, en misschien dat daar ook een, een, een soort van oorzaak voor. Zoals nu ook. Bal volkomen verkeerd geraakt. Gaat over de zijlijn. Een bal die, die terugspeelt notabene. Uh, richting viergever. En Ajax mag gooien en doet dat uh, snel. En doet dat richting Hoesen. Maar Hoesen wordt afgetroefd door Viergever. Viergever schiet de bal dan tegen Hoes op. Bal over de achterlijn. Nog even over Maher. Uh, ja, misschien dat dat dan ook wel de oorzaak is. Want hij was zo belangrijk in de beginfase van de competitie. En zorgde toch voor heel wat punten. En nu de afgelopen weken uh, totaal uit vorm. En je ziet ook dat AZ daarmee eigenlijk naar beneden wordt getrokken. Goed, Esteban gaat de bal weer in het spel brengen. Heeft dat nu gedaan. Twee minuten gespeeld in de tweede helft. En Willy Overtoom kan de bal niet onder controle krijgen. Bal over de zijlijn inborp. Ajax. En uh, het is voor Beek die zijn bankje even afkomt om de bal uh, met een wippertje in de handen te spelen van Van der Rijn. Die voor Ajax een ingooi gaat nemen. Een paar meter over de middenlijn gooit de bal in de breedte. mee met mooie Sander. Die mag wel heel veel meters maken. Gaat er van AZ nog iemand naartoe? Nou eigenlijk niet. Dan kan er gepaasd worden naar Serrero die hem laat vallen voor Dijks. Die een hele slechte voorzet geeft. Staat halverwege de AZ-helft maar speelt de bal zomaar in de voeten van Berends. krijgt hem dan omdat Berens de, wat van geschrokken is ook wel weer terug. En zo begint het spel van de eerste helft eigenlijk ook nu weer van vooraf aan. AZ staat met elf man te wachten op de eigen helft. Ajax omsingelt. Maar Ajax krijgt maar mondjesmaat kansen. nu wordt er een bal voor het doel geslingerd. Hoese hoeze verlengt hem eigenlijk met een hakje. Maar dan moeten wel in je rug iemand van je eigen ploeg staan. Dat is nu niet het geval, zodat die bal doorrolt in de handen van Esteban. Ja, dat was niet eens zo'n slechte actie, hoor. Van hoe ze het uh, idee was niet waardig. Van AZ zijn er nu een paar aan het warmlopen. Ik zag. Uh... Berghuis. Ik zag Goedboetson onder andere uh, zich warm lopen. Maar het balbezit is weer voor Hoesen. voor Ajax. Hoessen, bal naar de linkerkant. Dan uh, moet er wat leuks gaan gebeuren. Ja, gebeurt er wat leuks? Ja. Want de bal komt voor het doel en wordt gevangen door keeper Esteban. De voorzet was niet goed genoeg. En dat is dan uh, jammer dat Dirk Boerrichter die bal niet echt lekker voor het doel krijgt. Met een, een wippertje uh, gooit hij die bal voor het doel. Ja, en dan is het uh, makkelijk als die bal al zo lang onderweg is om te vangen voor Esteban. Die de bal nu richting Eltidoor heeft geschoten. Maar Elthidoors kopbal komt niet bij een ploeggenoot. We hadden het even eerder al over de wedstrijden die in het bekenternooi door deze ploegen zijn gespeeld. Het is opmerkelijk om te zien hoe makkelijk Ajax eigenlijk door de rondes is heen gerold. Die op papier toch echt moeilijk waren. Utrecht uit, makkelijk winnen 3-0. Groningen uit, zo mogelijk nog makkelijker winnen 3-0. Vitesse uit, in Emmen weliswaar. Makkelijk winnen 4-0. En de moeilijkste was als je naar de uitslagen kijkt, ONS Snee. Maar het gemak waarmee dat allemaal gegaan is nog geen goal tegen dus. Daar hadden we het al over. Dat is toch wel knap. Maar nu gek genoeg is het nog 0-0 na 49 minuten in een thuiswedstrijd notabene tegen AZ. Dat is natuurlijk een beetje flauw want het is allemaal wat anders geworden. Het is een halve finale waarbij AZ nu een ingooi mag gaan nemen via Marcellus aan de rechterkant van het veld. En er weer eens wat drukte aan die kant komt. Sillen ze de mannen op de plek zetten, de ingooi terug gaat. En via Hendriksen en Reinen krijgt de aanval er toch een gevolg. Knappe dubbele 1-2. Rijnen door. Over de knie bij Dijks. Nee, Blom zegt geen overtreding. Speel maar door. Ja, en dan is uh, Rijnen weg achterin. Hij moet uh, viergever uh, optreden. Dat lukt uh, in eerste instantie niet. Want Rijnen heeft de bal, maar die houdt hem lang bij zich. Probeert dan over de hele uh, uh, Serrero, uh, uh, Lukoki uh, te vinden. Dat lukt niet. En dan gaat de bal uh, over de achterlijn. En mag AZ een doeltrap gaan nemen via Esteban en staat er nog altijd 0-0. Ja, dat rijtje van Ajax is natuurlijk knap. Allemaal de 0 tegen de 0 gehouden. En volgens mij waren het ook allemaal uitwedstrijden. Dus dat is extra knap. Balbezit voor Esteban. En Esteban gaat het doen met de trap. Richting Schöne. Die is nog een klein. Gaat er onderdoor. Maar dan gaat de bal via uh, Elm toch nog naar Schöne. En dan via door over de zijlijn. Mag Ajax precies op de middenlijn gaan gooien. En is het begin van de tweede helft. Ook nog niet echt. We zijn toch al vijf en een half minuut bezig in die tweede helft. Nog niet echt uh, zo... Van die aard dat we er uh, juichverhalen over kunnen houden. Het staat 0-0. Weinig mogelijkheden, weinig kansen van beide kanten. Ja, wat Andy bedoelt te zeggen, het is niet best. En dat uh, is het ook echt. Want het valt allemaal niet mee waar we naar zitten te kijken. 0-0. Ajax is wel beter. Ajax zet de tegenstander wel onder druk. Maar krijgt dan eenmaal niet heel veel kansen. Combinatie aan de linkerkant nu bij uh, Lucoki of Serrero is dat is doorgelopen wordt weggestuurd door Dijks. Maar de bal over de zijlijn gegleden door de AZ-verdediging halverwege de Alkmaar zelf. Dan een ingooi voor Ajax aan de linkerkant. Dijks wacht wel heel lang met de bal boven het hoofd. Maar er is ook niemand die afspeelbaar is. Nu komt Schöne naar de bal toe. Dijks is zo opgelucht dat hij ogenblikkelijk de bal er naartoe gooit terwijl het eigenlijk nog net niet kan. Dan gaat de bal na een kleine carambolage opnieuw over de zijlijn. Dan blijkt hij het laatste door een van de Ajax te zijn geraakt. En komt er ongeveer op dezelfde punt als waar Dijks zo even stond. Nu een ingooi voor AZ. Waarbij Marcellus zich dan maar gemeld heeft. Drie verdedigers van AZ blijven 20 meter erachter staan. Die willen ook niet aansluiten. Dat maakt je het veld in ieder geval wel lang op deze manier. Van je de bal hebt is het allemaal niet zo erg. Terwijl Maher nu probeert zich aan de zijde langs de tegenstander te wurmen. Maar als die bal weer over de zijde gaat neemt Ajax over en zal AZ weer terug moeten kruipen. Om daar niet te veel ruimte aan de Ajax die de weg te geven. Dat is dus in de eerste helft wel redelijk gelukt. Zo'n mondjesmaat sneed Ajax er eens een keer door. De paal werd geraakt door Moisander maar dat was uit een vrije schop. En aan de andere kant dus die grote kans voor Maher. Terwijl de bal uh, na een mislukte Ajax-aanval voor de voeten terecht komt van Esteban. Die hem hard trapt richting uh, Eldie door. Die krijgt een uh, duwtje in de rug gaat uh, uh, liggen omdat hij pijn tegen het, aan, aan het achterhoofd heeft. Want uh, ja, een klein beetje de elleboog. Uh, zeker wel van Al de wereld. In zijn uh, ach, op, tegen zijn achterhoofd voelde. De vrije trap is gegeven, daar blijft het bij. Overigens, Ajax neemt het rustgeven aan de spelers wel heel erg. Terwijl het schot van heel ver, ook heel ver naast staat Het schot van Willy Overtoom. En het eh, bijna eh, een lullig klinkende Oeh. Omdat die bal een meter of tien naast het doel gaat. Klonk even in de arena. Maar Ajax neemt het eh, rustgeven wel heel erg eh, letterlijk. Want ook de reserves heb je nog niet van de bank gezien. En dus eh, zijn het alleen de, de reservespelers, de mogelijke invallers van AZ... die aan het warmlopen zijn. Ajax in balbezit, ook nog nergens voor nodig. Er zijn weinig krachten nog verspeeld in deze wedstrijd aan beide kanten. Het staat dus ook nog 0-0 na acht minuten spelen in de tweede helft. Van Rijn, Palsen, en weer terug naar Van Rijn die nu wel eventjes wat onder druk wordt gezet door Overtoom. Maar ook niet veel meer dan dat bovendien is Overtoom de enige die het echt doet. Zodat er altijd wel weer een uitweg is aan de andere kant. Daar maakt Ajax dan ook gretig gebruik van. Dijks kan de bal in alle rust aannemen. Daar komt nu wel Berends naartoe maar dan is er weer iemand anders vrij. Zo is het stoor van AZ eigenlijk maar half slachtig. Verbeek is er maar weer bij gaan staan. Hoese krijgt de bal. Die uh, steekt een prachtig binnen door naar richten, Maar dat was doorzien door Marcellus die in de weg loopt. En de bal aanpassal nog terug speelt is zijn keeper ook. Daarmee lost hij het probleem helemaal op. De keeper, Esteban, trapt wat ongelukkig. Die bal komt in een soort kluts terecht. Waar AZ hem heel dom verspeelt. En dan gaat Lukoki scoren. Maar die schiet dan ook weer zo wild vanaf de rand van het strafopgebied. De bal naast dat die bal dichter bij de cornervlag dan bij het doel uitkomt. Zoals een uh, Engelse commentator bij de BBC dan meestal feitjes opmerkt. Even de linesman had to step aside bij dit mislukte schot. Maar ongelooflijk slecht. Dit zijn kansen die je krijgt aangeboden door de tegenstander. Maar zo mag je nog eens een keer een schaaltje langs laten gaan. Want als niemand er een stukje voor afpakt, dan maakt het allemaal niet zo heel veel uit. We krijgen nu een briefje. 35.609 kaarten zijn er verkocht voor deze wedstrijd. En daar was Frank de Boer al blij mee. Ja, ik... Ik blijf erbij hoor. We praten over bekervoetbal. Halve finale. Dat gewoon, moet gewoon uitverkocht zijn. Hoezo blij... Kom op, er moet gewoon... dat geeft dus aan dat bekervoetbal in Nederland niks voorstelt ja. nog steeds. We willen het allemaal wel graag, maar het is niet veel. En als je één keer bij een kwartfinale wedstrijd in Engeland bent ben geweest, Duitsland? of Duitsland, of Spanje, dan weet je wel hoe er uh, ook tegen aangekeken kan worden. Nee, wat dat betreft is het een drama in uh, Nederland. Er stelt het niets voor, en zolang het op deze manier wordt uh, beschouwd, zal het ook uh, helaas uh, niet al te veel voorstellen, terwijl het toch een mooie prijs is, waar bijvoorbeeld de Single of het Plein. Of uh, bijvoorbeeld, uh, wat is dat? Het Schouwburgplein in, uh, uh, in uh, Eindhoven. Uh, in Eindhoven. Nee, uh, het uh, plein bij... Uh het gemeentehuisplein. Uh, laat ik het zo maar even noemen. We gaan even uh, googlen zo. Daar zou het in ieder geval voor voorlopen voor een uh, mooie prijs. Het is toch een van de prijzen die je kunt winnen. Balbezit voor Ajax bij 0-0 stand. Halve finale, 10 minuten naar rust. Ajax tegen AZ. Uh, het wordt tijd dat het wat winniger gaat worden. Ja, laat iemand een goal maken. Want dan uh, ontploft het in ieder geval een beetje en gebeurt er wat. Wat zou er met een ploeg gebeuren, denk ik dan maar even. Want het is dus nog 0-0 als Ajax voor de tweede keer in een week... een verlenging zou moeten spelen met strafschoppen. Wat dat ik voor weet het aanslag weer. is. Stadhuisplein. Stadhuisplein, schitterend. <laughs> Dankjewel Willem. Prima. Uh, wat zou er gebeuren in de ploeg die twee keer een verlenging en penalties moet spelen... in een week tijd met een reis nog naar Boekarest. En dan tussendoor een wedstrijd die je niet wint thuis van ADO Den Haag. En dan moet je naar Enschede. Dat, dan ga je toch anders de bus in. In Enschede zitten ze nu waarschijnlijk al handen vringen te kijken. Van laat het maar 0-0 blijven Mooisander gaat lopen met de bal. Die heeft dat blijkbaar besloten dat het maar eens moet veranderen. Die geeft de bal aan Hoeze. 18 meter Hoeze. Rost hem werkelijk op het doel. Maar niet letterlijk, want erover. Aardige kans voor Ajax. In ieder geval blijkt alweer dat als je als centrale verdediger een keer komt en je durft... dan altijd wel vroeg of laat ergens wat ruimte ontstaat omdat er een keer iemand moet happen. Maar Her is dat nu nog aan het uitleggen aan Berend van ja, je mag dan wel meelopen. Want dit was niet goed. Kansje voor Hoesen. Nou ja, kansje, behoorlijke kans eigenlijk wel. Maar die uh, rost hem over het doel. Ja, dat is toch het probleem hoor, bij Ajax op dit moment. Uh, het vinden van het doel. Want het zagen we ook. De afgelopen weken zijn de doelpunten eigenlijk allemaal door uh, zo'n beetje verdedigers gemaakt. Ik uh, denk aan al de wereld. En Van Rijn die uh, een keer heeft gescoord. Mooi Zander. Uh, daar komen de doelpunten tegenwoordig vandaan. Nu is AZ weg met uh, Maher. Maar Maher makkelijk balverlies. Veel te makkelijk. Loopt zich meteen vast en kan Ajax overnemen via Sillissen die erg Weinig te doen heeft tot nu toe en dan gaat de bal weer de andere kant de diepte in. Heel makkelijk opgevangen door uh, Viergever, en die speelt hem dan weer terug op Esteban. Nee, het is uh, laag tempo, laag uh, wedstrijd uh, qua uh, uh, aantrekkelijkheid. Het is niet om aan te zien. En uh, het balbezit voor Ajax, maar dat schot is ook weer niet al te veel van Serrero omdat ze het eigenlijk allemaal maar half doen. Die keren dat Ajax in een uh, positie komt om te schieten, dat geldt ook voor AZ, maar die zijn daar een stuk minder vaak geweest. Is het allemaal half? Nou, uh, komen er ook vaak mensen die daar normaal niet staan. Want je hebt het gevoel, staat daar Siegtersson of Fischer? Dan uh, had Ajax bij wijze van spreken met 1-0 voorgestaan, maar die staan daar nou eenmaal niet. Omdat Ajax zeven vaste basisspelers uh, op de bank houdt of zelfs buiten de selectie. En dat betekent dat we toch een wat ander duel krijgen eigenlijk in deze Amsterdam Arena. Terwijl zijn nu balverlies leidt aan Maher op 20 meter van het doel. Die gaat aan een solootje beginnen, wil de bal meegeven aan Overton. Maar dat lukt niet, om de ene simpele reden dat overkomen heel keurig. De bal weer inlevert bij Ajax, alsof het zo bedacht was. Na 58 minuten blijft het zo 0-0. Kan Dijks wel opstomen langs de linkerkant van het veld. Moet zijn voorzet in de buurt komen van Lukoki, maar komt hij in de handen van Esteban. En is dus deze Ajax aanval weer voorbij. Het wordt misschien iets vinniger in het laatste halfuur. Dat hopen we eigenlijk, al voorlopig valt het tegen. Het is 0-0.